2 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De komende uren moet duidelijk worden of het een zwarte maandag wordt op de effectenbeurzen. De vrees voor nieuwe koersverliezen wordt vooral gevoed door de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Kredietbureau Standard Poor's besloot zaterdag voor het eerst in de geschiedenis dat de VS de triple status niet langer waard is. Beleidsmakers van de G7, de G20, de Amerikaanse regering en de Europese Centrale Bank hebben het afgelopen weekend koortsachtig geprobeerd de markten gerust te stellen. Volgens de Amerikaanse minister Geithner van Financiën zijn Amerikaanse staatsleningen net zo veilig als voorheen. Hij zei dat Standard Poor's een verschrikkelijke fout gemaakt heeft. De Europese Centrale Bank maakte gisteravond laat bekend dat ze staatsleningen gaat opkopen als dat nodig is om de markten te stabiliseren. Het gaat dan vooral om obligaties van Italië en Spanje. De rente daarop is de laatste weken fors opgelopen. Door het opkopen van de leningen moet de rente omlaag worden gebracht en het vertrouwen in de grote Zuid-Europese landen worden hersteld.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 Er wordt geprobeerd de flessen gecontroleerd te laten leeglopen. Er is een waterkanon ingezet om het gas neer te slaan. De brandweer heeft uit voorzorg de omgeving afgezet. Twaalf mensen hebben hun huis moeten verlaten. Volgens de Haagse brandweer moest de buschauffeur uitwijken... voor een tegemoetkomende bus. Hij zag erbij een luifel over het hoofd en reed er tegenaan. Het weer, toenemende bewolking en kans op buien. Overdag in het hele land regen en dan ook kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, KRO's Nacht van het Goede Leven, met Martijn Gemius. It on, Belinda Carlesol. Goedenacht en welkom bij Karo's Nacht van het Goede Leven. Tot zes uur nemen we je mee door de nacht. We duiken in het rijke archief van de Karo... met vannacht een mooi verhaal uit Goudmijn... en een bijzonder gesprek uit Voor een Nacht met Hans Klok. Jan-Willem bult, kom hier langs om te praten over filmmuziek... en om daar ook vooral naar te luisteren. En we hebben live muziek van Celine Cairo. Maar het is allemaal veel later in de nacht. Tot drie uur maken we eerst een reis om de wereld. We proeven het vakantiegevoel in Zuid-Amerika en in de Himalaya. We begeven ons in Brazilië, Sao Paulo. En we zijn in, op Haiti. En we maken een grote reis naar grote hoogte in Nepal. Andere bestemmingen zijn uiteraard van harte welkom. Wil je ons meenemen naar jouw vakantiebestemming... of naar een andere plek die voor jou bijzonder is? Bel ons dan 0800-1121. De telefoonnummer staat nu open voor al je verhalen. Waar zou jij nu het allerliefste willen zijn en met wie? Laat het ons weten. 0800-1121. Dit is Karo's Nacht van het Goede Leven met muziek van de Noizettes. Never forget you. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry. Never forget you. Vorig jaar stonden ze op uh, Pingpop. Wil je reageren? Bel dan 0800 1121 of uh, mailen. Dat mag ook altijd. Het goede leven. kro.nl take your love back Satisfaction guaranteed I'll take your love back I give you something else. you got some here. 1974, Harold Melvin in de Blue Notes, satisfaction guaranteed. De maanden juli en augustus staan in Europa garant voor warme zomermaanden. Althans voor een deel van Europa. Ja, het is hier echt helemaal niks. Komende week ook herfst weer voorspeld. Aan de andere kant van de Evenaar is het nu winter. Dus ook in Brazilië. Vivienne Hertog in Sao Paulo, goede nacht. Goede avond. Ja, goedenavond nog voor jou. Zit je nu ja. met een warme muts en een sjaal om? Uh, nou, ik zit nu wel met mijn Sleachek inderdaad. En <laughs> wolle sokken aan. Ja, want Brazilië, daar heb ik toch altijd een heel warm gevoel bij? Ja, ja het was uh, uh, vandaag gelukkig eindelijk wel een warm dagje. Dus we hebben buiten kunnen barbecuen. Maar um, in de winter. Kan het gewoon heel koud zijn. Ja. Hoe koud? en uh, Ja, het kan in huis zo'n 14, 15 graden worden en zonder kachel. Dus dat is uh, aardig koud. En het kan buiten, kan het s'avonds uh, 5 graden, 6 graden worden. Dus uh, ja. ja, lekker koud. Koud dus. Is, is jullie dan ook helemaal geen vakantiemaand bij jullie? Ja, de mensen hebben dan uh, wintervakantie. Oh toch wel? Dus, uh, ja. Ja, dus wat veel mensen hier doen, uh, mensen die gewoon hier blijven in het land zelf, die gaan uh, de bergen in. En dan hebben ze een huisje en dan gaan ze lekker uh, kaas fonduren. Of ze gaan naar een uh, hotel daar waar ze uh, kaas fonduen of uh, chocolade fondue doen open haard, echt helemaal, uh, ja, wat we in Nederland uh, in de winter echt doen. Ja, ja, uh, en, en de, de zomer is dan bij jullie, uh, als het bij ons winter is, uh, december, uh, januari, uh, uh, dan is ook het echt de grote zomervakantie bij jullie? Ja, ja, ja, dan in... is echt de grote zomervakantie. Dan hebben mensen, of scholen hebben dan zo'n uh, zes, zes tot uh, acht weken vrij. Ja. En uh, ja, in juli hebben ze vier weken vrij. Dus, en wat doen de Brazilianen dan in de, in de zomervakantie? Gaan die er net als ons uh, lekker op uit? Gaan ze heel ver weg? Ja, een aantal mensen... Uh, als ik dan naar Sao Paulo kijk, daar gaan heel veel mensen richting strand. En het strand vanaf hier is anderhalf uur rijden. En je hebt dan... Uh, het strand hier is onderverdeeld in, in het noorden. De, de noordkust en de zuidkust. In de noordkust heb je eigenlijk de wat uh, betere... ...en de wat chicere badplaatsen. En in het zuiden heb je de wat uh, populairdere badplaatsen. Ja. En, en geldt dat voor alle Brazilianen... ...of heb je nog een verschil in, in arm en rijk? Ja. Ja, ja de, de arme mensen die gaan veel al... ...want krijg je krijgt hier maar één maand uh, per jaar vrij... Arme mensen gaan dan veel al ouders opzoeken die vaak uh, ergens anders wonen. Of ze gaan bijvoorbeeld ook hier naar, het, uh, ja, naar, de, naar de zuidelijke stranden. Die zijn uh, niet zo duur als dat uh, de noordelijke stranden zijn. Uh, en ja, arme mensen reizen meestal met de, met de, met de bus hier. Eigenlijk nooit met het, uh, met het vliegtuig. Of ze gaan met heel veel mensen in een, uh, in een auto. Maar die gaan... Ja, als ze al uh, geld hebben voor uh, vakantie... dan is het meer om uh, ja, of ouders of broers of zussen op te zoeken. Ja. En daar dan gewoon in, uh, in huis te blijven. Want ja, het verschil tussen arm en rijk dat is in uh, Brazilië best groot, hè? Ja, heel groot, ja. ja. En, en dat ja, betekent dus de... ook grote verschillen in uh, vakantiebeleving, zou ik maar zeggen? Ja, ja zeker. Ja, de, de rijke mensen die gaan nu... Uh, als het dan winter is, die gaan skiën in uh, Argentinië, in uh, Bariloche. Of ze gaan naar Chili toe. Of heel veel mensen gaan ook naar de uh, Verenigde Staten toe. Om daar inkoop te doen. Want uh, dollar is uh, relatief heel erg laag. Als je het met de Broviaanse munt heen weer uh, uh, vergelijkt. Ja, en, uh, en arme mensen doen dat niet. Je ziet wel dat, dat er veel meer mensen tot de lage middenklasse horen. De ja. afgelopen... Paar jaar, of de afgelopen vijf tot tien jaar is het aantal mensen die bij de middenklasse zitten... echt met 10, 20 procent uh, gestegen. Dus je ziet wel wat meer mensen die dan uh, ja, goedkopere uh, vakanties dan wel nemen. Maar ik denk dat er veel meer mensen de uh, afgelopen jaren met uh, vakantie gaan. Dat merk je ook aan, aan het vliegveld. De vliegvelden zijn echt enorm druk geworden de laatste tijd... En ga jij zelf nog op vakantie? Ik ben uh, net teruggekomen. Ik ben uh, twee weken in Nederland geweest. En uh, ook uh, uh, ja, familie en, uh, en vrienden bezoeken. En dit jaar zijn we twee weken met mijn zus en haar uh, gezin zijn we naar Zuid-Afrika geweest. Oh, dus ook je... met onze kinderen. Jij treft het. Ja, zeker. Ja. Hartstikke leuk. En, en, en, en je, dat is nu een beetje koud bij jou... maar je hebt het hele mooie weer nog te goed... zullen we maar zeggen, in, uh, in, in december, januari. Uh, ja. Viviane Hertog in Brazilië, Sao Paulo. Heel, heel erg bedankt voor je verhaal. Ja, jullie ook bedankt. Onde eu aprendi, que sem você eu posso qualquer coisa, a menos ser feliz. Não canso de te esperar, minha esperança diz que vai voltar. Se faço uma canção, você é quem me inspirar. Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita. Diz que devo te esperar a vida inteira, assim, se precisar. Tive que te perder. You're the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 De Braziliaanse zon gaat weer een beetje schijnen hier in Nederland. En dat hebben we wel nodig. Tre Palavras dat staat momenteel hoog in de Braziliaanse hitparade. En het werd gezongen door Maria Cecilia I Rodolfo. Soms kun je eenzaam wandelen op straat en naar de lucht zien en de stille daken. Het lijkt of je de wolken aan kunt raken en even is het of je echt bestaat. En of er nooit een ogenblik zal komen waarop je stiller zijn zult dan in slaap. Maar op de daken strijken meewen neer en om de hoek verschijnt een oude man. Come gather round people wherever you roam and admit that the water's around.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 And the curse it's cast The slow one now Will later be fast And the present now Will later be past And the order is rapidly fading And the first one now Will later be last For the times they are a changing. Wat geeft het of het leven kort is? Is heerlijk tot de laatste dag. Wanneer het hart maar niet verdord is, vergeet, bemin opnieuw en lach. De police en Roxanne, en daarvoor onder meer het gedicht Het Ogenblik van het Hart. Een combinatie gemaakt door Stefan Stassen. En die werd eerder uitgezonden in Caro's Goudmijn. Meer uit Goudmijn, het volgende uur. We gaan naar Haiti. Is het armste land ter wereld? Is daar wel ruimte? en tijd voor vakantie. Robert de Vries werkt er voor een Amerikaanse hulporganisatie... en woont inmiddels vier jaar op het eiland. Dag Robert. Hey, goedenacht. Ja, hey. nacht. Ja, goede, goedenavond nog uh, voor jou. Uh, ja, vakantie in Haiti. Gaat dat samen? Uh, ja en nee. Het is, het is wat je onder vakantie verstaat. Als je Haiti aan bent, dan... Uh, daar ja, niet echt de mogelijkheid financieel om echt er even lekker uit te gaan. Uh, maar wat ze wel doen is veel uh, bezoek bij familie. En, en, en uh, moeten ze daar ver voor reizen? Of kunnen uh, ze daar ver voor reizen? Nou ja, als je, als je ziet dat uh, uh, Haiti ongeveer even groot is dan uh, België. Uh, mensen vanuit het midden van het land, zeg maar, vanuit wat want daar wonen. De meeste mensen bij elkaar en gaan dan naar families uh, in de binnenlanden. Dus ja, dan zijn ze wel een paar uren, een paar dagen onderweg. Een paar uur tot een paar dagen, want uh, de wegen zijn hier vrij slecht. Ja. Uh, er is geen uh, mooi openbaar vervoer zoals we dat gewend zijn. Uh, we, we hebben natuurlijk een heel bergachtig land, dus uh, berg op en val. Dus uh, ja, het is, uh, het is heel wisselvallig. Ja, afgelopen week uh, raasde de storm Emily nog over Haiti. Uh, heeft hij nog veel schade aangericht? Nee, gelukkig niet. gelukkig niet. Het viel allemaal achteraf reuze mee. Uh, ik heb gehoord dat in het, in het westen uh, best wel heel veel regen is gevallen. Ook in de Dominicaanse Republiek is er veel regen gevallen. Wij, waar ik werk, waar ik woon, dat is aan de grens van de Dominicaanse Republiek. Uh, er hebben best wel wat regen en wind gehad, maar gelukkig heeft dat weinig, uh, weinig uh, veroorzaakt. Ja, uh, nou is uh, Haiti uh, het armste land ter wereld en toch meren daar af en toe cruiseschepen aan. Ho hoe zit dat eigenlijk? Ja, die, die cruiseschepen die komen, maar uh, hier uh, zie je er eigenlijk weinig van. We hebben, uh, Haiti is een deel van een eiland, maar Haiti heeft zelf ook nog een paar kleine uh, eilandjes rondom Haiti liggen. En uh, meestal als die cruiseschepen langs Haiti komen, dan komen ze langs die eilanden. Ja. Uh, dus echt, echte, echte armoede, uh, De echte armoede zie je eigenlijk niet als je van zo'n uh, cruiseschip afkomt. Nee, toch is het wel een beetje wrang als je dan zo'n groot luxe cruise-schip ziet. En dat je weet dat een paar honderd meter verderop de mensen uh, ja, in bittere armoede, armoede moeten leven. Ja, ja dat, dat is, daar wij natuurlijk zelf ook altijd wel uh, uh, moeilijkheden mee omdat wij vanuit uh, het westen komen, vanuit Europa komen. En, uh, uh, als ze dan de armoede hier ziet en het leven uh, in Nederland... aan de andere kant moet je dat ook gewoon relativeren. Uh, want, want het is nou één keer zo. Hè? Ja. Dus, uh, wij, wij, wij zijn hier om, uh, om te helpen, maar het is, uh, het, uh, ja. het, het, het, het is zo. Hier is er, is er armoede. Ja. En uh, is er nou ook nog een hele rijke klasse Haitianen... die, die wel de mogelijkheid heeft om uh, het land uh, uh, even... Te ontvluchten zou ik zeggen, en, en ergens anders naartoe te gaan uh, tijdens een uh, vakantieperiode. Ja, er is wel een, een, een, een redelijke, een, een, een hele rijke klasse is er ook best wel. Het is maar een hele kleine groep, maar die toch wel uh, de, de groot handelaren, zeg maar, uh, hier op Haiti. Die wonen ook meestal bovenin boven de bergen waar het wat koeler is. Uh, die gaan uh, er zeker uit. Dan heb je de, de iets wat luxere klasse. Die, als je heelal naar Amerika gaat, bijvoorbeeld Miami, dat er wel heel veel Amerikaan, Haitianen naartoe gaan. Ook de Amerikaanse Republiek waar mensen nog wel naartoe gaan. Ja. Uh, maar dat is wel op kleine schaal in vergelijking met alle Haitianen. Ja. En jijzelf? Is er voor jou zelf nog ruimte voor Ik een, heb... een uh, vakantie? <laughs> nou, uh, uh, uh, wij gaan sowieso uh, proberen altijd uh, naar Nederland te gaan, één keer, uh, keer per jaar. Wij, uh, we gaan nu ook, uh, als het goed is, 28 augustus, gaan we zo uh, voor een anderhalve maand naar Nederland. Uh, maar ook daar zijn we weer druk bezig met het werven van geld. En uh, ja. bezig om, om te zien of we Haiti kunnen helpen. Uh, dat is eigenlijk alles wat we doen. En we proberen er af en toe een dagje uit te gaan. Uh, bijvoorbeeld naar het strand. want Het is natuurlijk uh, Haiti op zich een prachtig eiland. Ja, midden in de Caribische zee waar uh, prachtig blauw uh, turquoise water is. Dus, ja, het is op zich best prachtig. Ja, uh, we gaan uh, nummer 1 draaien die uh, uh, in Haiti, want in Haiti heb je ook gewoon een hitparade. Uh, hoe gek het ook klinkt. <laughs> <laughs> ja, ja. En, en, en daar staat op één uh, Coldplay. Uh, hier uh, grote uh, gro gro successen. En ook op Haiti uh, uh, blijkbaar. Every teardrop is a waterfall. Oh, ja. Ook op 1 in uh, Haiti. Robert de Vries, heel erg bedankt uh, voor ja. je verhaal. En cool every teardrop is a waterfall. Ja, je, je zou het niet verwachten. Maar ook in Haiti hebben ze gewoon een hitparade. En ook in Haiti staat dit gewoon op nummer 1. Cool play dus. Als je zelf nou nog vakantieverhalen hebt. Je denkt van ik wil ze graag even delen. Mag altijd 0800 1121. Die verhalen zijn van harte welkom. Dit is De Dijk. En we beginnen pas. Ik loop over straat. Een zon in mijn knopen Een lucht zo mooi Als ik nog nooit heb gezien Een oude hit uit een raam Een ruis in de boom En opeens dat gevoel weer Dat kan nog misschien Voor oh, meisjes en jongens Laat fietsen en rommels Met grote verlangens en het hart op de toon Nee, het is niet te laat We zijn met de meesten die niets anders hoeven dan hun hoofd in de zon. Alles komt terecht. We zijn er nog niet, maar wij zijn onderweg. Alles komt terecht. We beginnen pas. We beginnen pas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 Van dag in het najaar, met een lucht zo mooi als je nog nooit hebt gezien. En dan hit daar een en een ruis in de woning en opeens dat gevoel, het kalme sfeer. Alles komt terecht. wij zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Ik EN het She was flying or falling She was always like a feather In my life I hope she flies I hope she flies I hope she flies I hope she flies I hope she flies Aura Dion and Song for Sophie We maken een wereldreis uh, dit, uh, dit uur. Waren we eerder al in Brazilië en Haiti. En nu begeven we ons in uh, Nepal. Jimmy van Oostrum, een goede ochtend alweer voor jou, hè? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, je woont inmiddels zo'n vijf jaar in Nepal. En als ik aan het land denk, dan moet ik ja. gelijk denken aan de, de Himalaya... en alle hoge bergtoppen. De sneeuw en al, alle hoogtes. Is het ook voor toeristen de, de, de reden om daar naartoe te gaan? Ja, nou de, de, de bergen zijn nog steeds de nummer 1 attractie voor, uh, voor, uh, voor mensen om hier naartoe te komen. Er zijn gewoon heel veel, heel veel trekkingen omheen georganiseerd. Dus van, uh, zeg maar van een paar weken tot een, tot een paar dagen proberen mensen dan inderdaad op, ongeveer op 5000 meter hoogte te komen. En, uh, ja, die toppen zo dicht mogelijk uh, te benaderen. Ja, want de, de, acht van de tien hoogste toppen liggen in Nepal, uh, heb je begrepen? Ja, ja, klopt. En ja welke, klopt. welke toppen zijn het zo Oh, oh de, de, de, namen zijn, de namen zijn vrij moeilijk allemaal <laughs> uit te spreken, maar, uh, zeg maar je hebt natuurlijk de, de Everest en uh, ja. dan, uh, dan heb je uh, de uh, de nummer twee. Uh, en dan, veel toppen die behoren gewoon, die, die hebben zeg maar meer uh, een code... dat ze, maar die behoorden dus uh, binnen het Himalaya-gebergte uh, en binnen, de, binnen het langtang gebergte ook. Ja. Uh, de, de, ja, de, het berg beklimmen, uh, grote uh, nummer één natuurlijk voor veel toeristen om daar naartoe te gaan. Zijn er nog andere activiteiten waarvoor je, waarvoor je zegt van nou, daarvoor moet ik naar Nepal? Nou, uh, uh, met name de laatste jaren is het... Uh, is het uh, Heel erg opgekomen om bijvoorbeeld uh, te gaan uh, met of uh, raften of kajakken. Nepal is natuurlijk ook heel veel verval in, uh, in hoogte. En, uh, en daarmee heel veel rivieren die, uh, ja, die, die, die heel erg geschikt zijn om een zeg maar, raft uh, vanuit, de, vanuit de bergen naar de, naar de valleien toe uh, te koersen. Ja. Dus dat, uh, dat is zeker meer te opereren aan het worden, ja. En, en de Nepalezen zelf, hè? beklimmen die nou ook al die bergen zelf, of uh, hebben die helemaal geen tijd ervoor? Uh? De, de Nepalezen zelf, je hebt zeg, zeg maar uh, bijvoorbeeld die uit de bergen komen, dus bijvoorbeeld de Sherpas, die daar ook heel erg om bekend zijn natuurlijk. Ja. Die, die, die wonen ook uh, in, in, in de berggebieden en uh, ja, die, die klimmen zelf wel, uh, die, die kunnen al heel veel uh, het, maar dat gaat dan niet. Het gaat er niet georganiseerd met een grote karavaan, zeg maar, en, uh, en alles erop inderdaad. Ja, dat is gewoon inderdaad op die slippers, uh, op die slippers door de hoge passen heen. Ja. Um, maar ze houden wel, ja, de, de, zeker de mensen die uit de berg ook komen, houden enorm veel van om, om altijd terug te gaan naar de berg en daar uh, en, en daarin te zijn. Zeg maar, wij ze niet lang van de natuur. Ja. Ja. En, en uh, andere Nepalezen, wat gaan die doen met in, in hun vakantie? Is het overigens nu vakantietijd ook in Nepal, of niet? Uh, nee, nog niet. Het, uh, het gaat over uh, eigenlijk eind september. Dan uh, hebben we een dasain Festival. En uh, dat, is, dat is een beetje de, de grote preek in Nepal, zeg maar. Dan is het uh, voornamelijk... Uh, uh, erom te doen om uh, terug te gaan naar je, naar je geboorte geboortedorp en, uh, en uh, met je familie bijvoorbeeld uh, de heuvels in te gaan voor een, uh, voor een, uh, een picnic of een barbecue, of een, uh, dat, is, dat, is, dat is wel een beetje het, het vakantievieren voor Nepalezen zeg maar. Ja. Uh, en daarbuiten heb, je, daarbuiten heb je veel Nepalezen de laatste uh, jaren die naar de stad toe zijn getrokken en veel mensen die daar nou ook al zijn opgegroeid. Die, die juist weer een beetje terug beginnen te gaan om nou gaan terug op leven weer te ervaren. Dus je begint nou ook een, een groep net te hebben die ja, vakantiegangers zijn om net om zoals het ooit was, als het ware, uh, weer te bezoeken door terug te gaan naar het dorpje. Ja, en hoe doen ze dat dan? Uh, gewoon bepakt en bezakt? Uh, of gaan ze met een caravan reizen? Hoe doen, <laughs> hoe doen ze dat? Nee, nee, nee, nee, Dit is, uh, nee. Nee, het is vooral, uh, ja, of, of lopen. mensen, mensen zijn hier, uh, als het zeg maar gewoon, omdat de mensen gaat die buiten de spelen leeft, alles gaat te goed. Dus uh, zijn er hier, zijn hier vrij weinig wegen. Ook natuurlijk uh, door, het, uh, door de geografische, uh, ja, uh, de, de geografie van het land. Um, maar daarbuiten, daarbuiten is dus, uh, vooral gewoon voor met bussen. Dus uh, een paar dagen in een bus zitten bijvoorbeeld Maar een kleine bus die dan langs een, langs een paadje, langs de rivier... Uh, ja, terug, uh, terug de berging gaat, ja. zeg maar. Jij woont nu zelf al zo'n vijf jaar in Nepal. Hoeveel bergtoppen heb jij al bedwongen? <laughs> ik, um, ik, ik, had, ik had er graag wat meer bedwongen. Ik, uh, ik ben, uh, ik ben tot zo'n 6.000 meter bij de, bij de Mount Everest gekomen. Maar, uh, maar de top daarvan, uh, ik je als... Uh, als ze gewoon een sterk, maar zeg maar niet zegt, dan moet je er een hele dure expeditie uh, voor inschakelen. Moet, nee, wat, moet hebben, in, wat moet je inschakelen? Ja, sorry, dan moet je deel zijn van een, uh, van een uh, professionele expeditie, wat ik wel bij uh, heel veel geld mee gemoeid zit. Ja. Um, maar ik heb, nee, we hebben we hebben wel wat eindjes tot, tot, tot Zeg maar beneden uh, rond de 5000 hebben we wel op een paar toppen gestaan. Wat uh, wel een enorm machtig gevoel is. Ja. ja, precies. Maar die, die, die, je, je kunt dus niet zomaar even naar de top van de Mount Everest klimmen. Ja, dat kan sowieso niet zomaar. Maar ook nee. afgezien van het feit dat je het misschien wel zou kunnen, dan moet je heel veel geld meebrengen. En dat moet allemaal heel goed geregeld worden. En ja, dat is niet voor ja, iedereen absoluut, weggelegd. Absoluut. Ja, dan moeten natuurlijk allemaal helikopters op stand-by staan. waar ze dan af en toe uit gaan. Dus ja, dat is een, dat is een hoop geregel. Ja. Jimmy Oosterham in Nepal, uh, dank uh, voor je verhaal. Dank dat je even met ons uh, de bergtoppen uh, voor een deel hebt willen bedwingen. Uh, en uh, ja, heel veel plezier uh, uh, nog uh, daar. En, en ja, alvast een hele fijne vakantietijd als je dat binnenkort gaat beleven. Ja. Nou, dankjewel. Jullie ook. Oké, okay. dag Jimmy. Oké, okay. Ik rin onder de bomen in het bos, De koude trippen, die vallen op mijn hoed. Ik doos jou als een ben in het vaske grine mosk. En de vogels vlenen op en jouw lood. Los de bodemstwollen. Flinter in de lucht. Zou binnengooien. Yeah. in Nepal, Haiti, Brazilië en nu in Friesland met de kast In Mijn diensten, In Mijn Gedachten betekent dat trouwens, de tekst is van Sieg van der Ploeg en de muziek is niet door de kast geschreven, maar door Herman van Veen. Zometeen het tweede uur van Karo's Nacht van het Goede Leven, na het nieuws van drie uur. Graag tot zometeen.